Dan nou nog het weer, mogelijk nevel of mist. Verder steeds meer bewolking. Met alleen in het noordwesten misschien wat regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het. de Jonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En ook heeft de politie voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden. Want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 We zijn weer open. Dit was Zandvoort heeft het en Zandvoort blijft het houden. Een zeer goede morgen vanuit Hotel Hoogland. Uh, wij zijn hier weer voor Goedemorgen Zandvoort met Gerrie Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen Ben Zonneveld. Uh, wat gaan we allemaal doen? We gaan het hebben uh, met Hans van zand, Hans Zandberg over het Jutsmuseum en het speciale zand wat van de week gebruikt is. Daarna praten wij met Roy van Buringen over de kofferbakverkoop. En dan? En dan krijgen we de, uh, het Agatha-koor. En de Agatha-koor die wil graag mannen. Uh, zoekt mannen. Dus daar komt uh, een oproep voor mannen. Zingende mannen. Zingende een mannen. een speciaal project. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja, ja. Uh, daarna uh, komt uh, Ruud Kloek over de zeemijl de van Bloemendaal. Die uh, Dit weekend wordt gezwommen. En wij gaan dus horen hoe het zit met stromingen en zo. Daarna hebben we een tijdje rust. Misschien komt er nog iemand langs. En daarna komt zeker Ankie Misebeek vertellen over... Een nieuw nu Tussendoor item. komt ook nog de, de voorzitter van uh, de 75-jarige kampeervereniging Helios. Oh, Leo nou, Dijk, ja, Leo, Leo Dijsra komt. Ja. Daar gaan we daar mee praten, want er zijn een heleboel strandverenigingen, wel drie geloven. En uh, we gaan het uh, beleven. De techniek wordt gedaan nu door Pascal van der Beek en Thomas de Jong. Een goedemorgen, heren. De koffie en de redactie is gedaan door, uh, de koffie doet Yvonne Roosendaal en de redactie Yvonne Roosendaal en Geen Rutte. Waarvoor heel veel dank, want het is erg moeilijk om in deze komkommentijd allerlei items te krijgen. Maar een van de belangrijkste items van deze week was bij het Juttersmuseum. Um, welkom Hans. Ja, leuk dat ik hier uh, is, eens mag. Goedemorgen, ja, wat is het... morning, Er, er gebeurt natuurlijk van alles in het Juttersmuseum, daar gaan we het zeker ook nog even over hebben. Oké. Okay. Maar uh, jullie hebben met speciaal zand gewerkt van de week. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar het is alizijnzand en alizijn? dat alizijnzand. Alizijn. En, en ik heb dat over olifijn gelezen. Olifijn, olifijn, olifijn. Ik word er gewoon. Oh, ja. Olifijn, ja, Ik had er ook nog nooit van gehoord. Wat ik is had dat? Ik heb er nog nooit van gehoord. Dat schijnt voor te komen. Het is een zand wat voorkomt op uh, Hawaii. Daar ben ik niet geweest trouwens. Ik had het best er naartoe willen gaan. Daar schijnt het, op het strand, daar schijnt het op het strand te liggen. Maar het is een... Uh, je weet, uh, zand dat komt uiteindelijk van rotsen. Ja, en in de loop van de duizenden jaren is dat tot zand uh, verworden. En uh, dat zand, dat schijnt de eigenschap te hebben dat ze CO2 uitstoot absorbeert. En, en, en, en vernietigt eigenlijk. En uh, gesteente, dat gesteente, dat is onder andere op IJsland, hetzelfde gesteente waar dat zand van gemalen kan worden, uh, dat komt daarvoor. Het komt trouwens op de hele wereld komt, dat, uh, komt dat, uh, die stof heel veel voor. En uh, het schijnt zo te zijn dus dat de CO2 uitstoot daardoor voor uh, geabsorbeerd kan worden. En dat, uh, dat vind je alleen op die plekken? Wij hebben gewoon zand die, wat dat niet doet? Nee, wij hebben het zand wat, wat, wat hier is. in Europa komt het ook voor. Maar mm -hmm. het, het meeste komt dus voor het makkelijkste te winnen is dat in, op IJsland. Is dat, een, is dat een openbaring? Dat dat CO2 absorbeert? Uh, het, het, het, het is door, een, door, weten, door wetenschappers is dat, uh, is dat uh, uitgevonden. uitgevonden. Maar is het nieuw? Is Het is nieuw. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het dat, dat in, ligt daar ja. natuurlijk al duizenden jaren. Alleen, dat ligt er al mm -hmm. duizenden jaren. Ja, ja. Heeft dat... ja, door toeval vaak okay. uh, gebeuren dat soort dingen. worden Dit soort dingen met experimenten gevonden. en Het wordt al gebruikt in in aarde, dus de aarde, dus die je koopt, uh, potgrond bijvoorbeeld, daar zit oh. het al oh. in. Oh. En dus, het is maar er zitten allerlei stoffen in, zoals magnesium en zo en dergelijke. Dus, het is nog goed voor je voor je, voor je tuin ook als je het daar overheen strooit. Maar goed, ja, ja, als ik een tuin ga, ja. staat het er dan op of zo? Nou, dat is een speciaal soort aarde. Het zal al een, een paar staan. ik had er ook nee. nog nooit van gehoord, nee. maar <laughs> nee. ik, had nooit, Part, ik heb er ja. trouwens nog nooit op gelet ook. Nee. Maar ik zal de volgende keer zal ik eens kijken of het, want er staat een tekentje, schijnt er dan er staat erop, dus dat dat vermengd is. En okay. uh, nou, op zich, ja, als dat zo is, we betalen nu uh, voor de CO2-uitstoot, uh, uh, om dat tegen te gaan, betalen we alleen maar belastingen. Ja, ja, ja. veel belastingen. Ja. En dit hier koop je iets. En, uh, ja. En, dus, en misschien gaan dan goed. de belasting omlaag, je weet het Wie niet hè? He? Ja. Ja. Ja. Wie zou zeggen? Als ik nu een liedje had kiep om drie ja. minuten, ja. dan ja. had het gedraaid. Je weet het niet hè? He? Nee. Vooral goed. die jongens die nu aan de macht zijn in Nederland, die maken er een potje van. Ja. Maar goed, maar goed uh, jij hebt dat zand uh, uh, ook bekeken en het verhaal hebben we gehoord. Het is een beetje grijzig. En nu zijn jullie ermee gaan bouwen. Ja, wij zijn omdat in het kader van uh, natuurlijk de, de sculpturenwedstrijden dus die, ja. uh, die in het dorp zijn en fantastische dingen zijn er neergezet. Uh, hebben ze dat ook gedacht, nou dat is wel een leuke combinatie. Dan gaan we dat ook op het strand doen met kinderen. <coughs> en uh, Victor Bol, die is daar uh, een van onze bestuursleden, die is daar heel actief in uh, meegegaan. En ik moet zeggen, buiten de stad het een, een, een dag was, het was gewoon... Rot weer. Het was gewoon hartstikke Ja, je hebt wel de, dag, de dag van de week uitgekozen. Het staat hier ja, ook in, hè? In het, uh, het is ja, niet ja. te geloven. Ja. Maar waren, waren, waren, <laughs> ja, waren, waren, er waren er toch dertig kinderen. Oh, ja, leuk. Dus het, het waren toch, er toch dertig okay. kinderen. Leuk. En het was, uh, het was echt leuk. Het ja. was echt leuk. En, die, en dat zand, dat heeft ook de neiging om te binden. Want okay. normaal, als je een kasteeltje maakt natuurlijk van uh, strandzand... Dan, dan moet het echt kletsnat zijn, ja. want anders stort het gewoon in. Ja. Daar heb je niks aan. En, en dit heeft oh, ook leuk. de neiging om te binnen. Het was bij de, bij, de, uh, hoe heet het, bij de vloedlijn. Het was app. En toen het vloed was, toen langzamerhand verdwenen dus okay. de de, de, de, de, projecten, de producten, de producten ja. van de ja. kinderen die uh, verdwenen in zee. Uh, gewoon leuk. En het was een topdag voor het Juttersmuseum op de woensdagmiddag. Ja, maar die druk. Wij hadden het ons 178 <laughs> mensen op een middag. Dat is. Echt, echt veel. Uh, door de week is dat echt veel. En uh, ja, gisteren was, kijk, dit is super weer Vandaag wordt het ook, kan ik van tevoren al zeggen, een super drukke dag voor, uh, voor het Juttersmuseum. Want als ja. het zo ontzettend heet is dat het 35 graden is, nee, nee. nou, we, gaan, we zijn natuurlijk open, maar uh, dan is het niet heel erg druk. Nee. Wat, je, ja. wat je nu in het dorp ziet, hè? tenminste, dat, dat, dat zie ik nu de afgelopen, wat is het, zes weken hebben we al redelijk mooi weer en warm. Ja. Ja. Um, dan ploft iedereen op het zand. Ja. Maar het is in het dorp druk, het is op het strand druk. Ja. Merk jij dat ook als, als ja, museum? Ja, ja, ja, ja. Hm. Want je bent nu in de. Als het ontzettend, als het ontzettend uh, warm is, zoals we toch, ja. toch wel enkele zondagen uh, gehad hebben, dan is het bij ons in het museum is het ook bloeitje heet natuurlijk. Dus ja. we zetten alles tegen elkaar open. En dan. Dan nou, op een zaterdag en zondag heb je dan zo'n zo 80, 90 mensen die komen. En dat is voor de zaterdag en de zondag is dat gewoon weinig. Want normaal op een zondag ja, je, ja. hebben wij 200 mensen. Ja. Zo. En, dus dan is de helft. Ja. Ja. Ja, de, de, de, ja, maar als als mensen de, gaan dan, dan, dan niet. hè? Dit, dit ja, is ja, een, ja. Als ik nu naar buiten kan. Dan, ja. Ik heb straks om uh, 12 uur uh, met een andere vrijwilliger gooi het museum open En het wordt vandaag een leuke dag. Dat weten we van tevoren. Ja, dat zie je. Nu als je naar buiten kijkt, dan, want dan mensen je die... Dat, ja. Want ze zijn, het is... Uh, Zandvoort paalt uit van de mensen. Ja. En als het wat minder is... Dan, uh, dan zoeken ze wat. En ja, uh, ik kan niet anders zeggen... Met een, een zekere trots zeg ik dat... Dat wij de enige accommodatie zijn... De enige activiteit in Zandvoort zijn... Die ja. ook voor het, voor het wat mindere ja, weer daar, geschikt is. Daar gaat mijn gras. <laughs> <laughs> daar waar ik het net over hebben eigenlijk. <laughs> Maar je zegt het inderdaad al zo, als je in, in Zandvoort kijkt, ben je eigenlijk uh, de binnenlocatie als het wat minder weer is. Ja, klopt. En dat merk jij ook? Ja, dat merk ik. Um, in het museum is er, uh, ik zag een heel nieuwe, uh, misschien ben, dat ik al te lang weg geweest ben, een heel nieuwe installatie achterin rechts. Ja. Vertel eens, wat is daar allemaal bijgekomen? Nou, daar bij hebben wij, gekomen, wij, wij, wij, wij, wij, wij, zijn nu weer aan het veranderen, langzamerhand. Want uh, uh, je moet innoveren in, in je museum. En ja. met, uh, kijk, we hebben een beperkte ruimtetop. We zouden best groter willen, maar dat kunnen we helemaal niet. En we hebben dus... Uh, rechts hebben wij dus achterin... We hadden een kleine piratenhoek, maar die was een mm. beetje statisch. Mm -hmm. En die hebben wij uh, actief gemaakt. Dat kinderen kunnen eronder klimmen. Die kunnen erop klimmen. Die, er staat een, een, een roer. Er staat ja. een, uh, okay. een, een stuurwiel. Er staat een scheepsbel. En uh, daar kunnen ze aan, aan trekken. Dat, dat hadden we een klein foutje meegemaakt. We hadden de scheepsbel hadden we met drie... Uh, ...pluggen in de muur bevestigd... ...maar binnen twee weken... ...was hij uit de muur getrokken... ...en hij zit niet vast met keilbouw... ...dus uh, nu moeten ze de muur eruit trekken... Dus, maar, ja, ja, ...en ja, we, we ja. hebben natuurlijk... ...ons aquarium hebben we helemaal veranderd... Ja, ...dat, dat, is, hebben, ja. we, dat ja. hebben we een, een beetje... ...een geheimzinnig iets van gemaakt... Leuk, ...het is ja. wat donkerder... ...en, en dat, is, dat is een enorme trekker... Ja, Blijf, ja, het blijft het is trekken... Leuk, ...en ja. het is in deze... Uh, is, ...kijk we hebben natuurlijk geen geld... ...want we leven van giften. En uh, krijgen geen subsidie. En uh, ja, je, je moet met de weinige middelen die je hebt. Moet je, kan, je, kan je absoluut leuke dingen doen. Ja, ja uh, je zegt, ik, ik leef van giften, dat is ook zo. Er staat ook een pot als je erin en eruit gaat. dat je daar wat, uh, wat in kan doen. Ja. Met zoveel uh, bezoekers. Ik wil niet zeggen dat je overloopt van het geld. maar nee. word je wordt toch redelijk. Over, on, je wordt ondersteund. Ja. Nou, wij, wij, wij merken. ja, we hebben ook enkele sponsors. Wij, wij merken dus, dus dat, de, dat er gewoon minder geld is onder de mensen. Ja. Uh, ja. Wij, uh, onze, onze, onze giftenpot is de helft van verleden jaar Zo. wat erin zit. En ook uh, veel scholen we hebben ons gepresenteerd in het voorjaar bij je hart. Hm. Dat is, een, uh, dat is uh, door de provincie en de gemeente Haarlem, uh, die uh, kan je, je presenteren. Hm. En dat hebben we nu voor de derde keer gedaan... En dan zie je, dus daar komen scholen en naschoolse opvang en dergelijke, scouting zit er, die komen kijken wat er voor hun gading is voor de komende, komende periode. Yeah. En dat is een kwestie van je presenteren en daar hebben we gigantische toeloop van gehad, maar ook gigantisch veel werk. Ja, dat brengt het mensen mee. Als er heel veel mensen komen dan... Uh... Ja, ja, ja. Maar wel leuk. Ja, heel echt het gaat het ja. jullie uh, waarschijnlijk zeker te ver om, uh, om, uh, om aan een school te vragen van tevoren. Van als je mag bij ons komen, maar dan kost het zoveel. Nee, wij, wij zeggen dus wel van uh, het is gratis. We werken met vrijwilligers, het is gratis. Maar een, een gift in onze giftenpot uh, wordt Zo zeer opreigd. En, ja, ja. en vroeger zag je rustig, ik heb meegemaakt dat er een school uit Haarlem kwam. Die kwam er wel met 160 kinderen. En die stopte zomaar 100 euro in de giftenpot. En uh, nou, die tijd is voor, dat gebeurt niet meer. Nee dat, dat nee, dat is wat jij zegt, je merkt dat de mensen minder ja. geld in de portemonnee ja, ja. Ze komen natuurlijk ja. wel, want het blijft leuk om, want het, ja, om. En het is gratis. En het is oh, gratis, dus ja. je hebt je ja. een, een evenement waar je de ja. hele middag kan, ja. Ja. Uh, kan toeren ja. van niks. Ja. Ja. Gaat dat uh, terugslaan op jullie straks? Hoe bedoel je? Dat je geld tekort komt, of minder geld krijgt. Nou, to, nee, het, to, eerste, het eerste wat is, is dat de koffie er een beetje eraf gaat. Nee, nee maar als wij grote dingen kopen, dan uh, ze sommige vrijwilligers er niet voor terug om zelf de portemonnee te trekken. Ja, dat is, oh, dat is heel mooi. Ja. Dat, dat gebeurt, en dat gaat natuurlijk een paar keer goed. Ja. Maar op een gegeven moment houdt dat ook op. Ja. Zou je uh, een, een sponsorband willen hebben of zo? We hebben er 15.000 laten, laten uh, afdrukken. En onze, onze, uh, ja, daar moet, uh, in het najaar moeten we weer op zoek naar uh, sponsors die onze, onze folder dus sponsoren. En dat is een behoorlijk bedrag. Een van onze sponsoren die is uh, van de zomer failliet gegaan. En ook op het strand. Ja. Hij is doorgestart, maar we durfden eigenlijk niet nu al... De vrouw, want onze kreeft is van de week overleden. Oh, zie je. En die is, was... is hij niet toevallig <laughs> uit zijn jas gekomen? Hij was aan het verschalen. Ja. De, de, ja. de kreeft. Ja. En, uh, nou, dat is een soort bevalling voor zo'n ja. zo beest. En de volgende dag lag de schaal van zijn, van zijn kop die was er al af. En Hij lag in een hoekje en maar hij bleek het niet gehaald te hebben. Hij was voor de vierde keer deed hij dat dus. Ah. Ja, voor de vierde en, keer. Hoe oud is hij dan? Uh, uh, hij, hij die, uh, uh, wij denken dat hij, dat hij pas een jaar of uh, drie was. Oh, oh jong. Ja, ja, dat is dat is heel. Uh, ja, ja. Jongen, ja. Maar uh, we hebben hem gekregen uh, van een van een, uh, een, een strandtent. Uh, Mag ik de naam ja, die, Alle namen mogen je genoemd. Take 5 hadden we hem gekregen. Ja, ja. Hij, hij, ja. Hij, hij heet ook Take hij 5. Heet take 5 Maar die vorige, die, die ontzettend groot was, uh, die ja, hebben we ja, trouwens ja. opgezet ook. En uh, we hebben hem heel klein gekregen. En, maar anders was hij in de pan gegaan natuurlijk. Ja. Want het was er een uit het aquarium van het restaurant. Oh, dat is nou, een goed is, goeie, Dat ze weer ja. in een restaurant ja. konden nemen. Nee, we, we, we, we, we, ja. we hebben er nu zelf een razendsnel eentje... eentje uh, ergens, vandaan ergens vandaan getoverd. En dat hebben we zelf gefinancierd. Maar ja goed, uh, eigenlijk mag ik dan wel uh, vragen aan de ondernemers om uh, bij jullie langs te komen. Ja. En uh, als je wat wil sponsoren, dan kan dat bij Hans. Ja. En ik wilde nog een vraagje, want ik moet, ik moet ja. waarschijnlijk stoppen nu. Ja. Nou, we, we zijn met veertien vrijwilligers, inclusief het bestuur. Maar gezien de enorme toename van het aantal excursies wat we krijgen en ook hele grote groepen... zouden we eigenlijk nog één of twee vrijwilligers erbij willen hebben om ons team uh, ons gezellige team te versterken dus, uh, dus vandaar uh, de oproep vandaar de oproep en uh, jij bent vanmiddag bij het uh, in ja. het museum dus ze kunnen gewoon lekker bij jou langskomen en ja. eens kijken hoe dat uh, in elkaar steekt wat jij van ze verwacht wat de vrijwilliger kan ja. verwachten kan altijd, kan altijd. Ja. Hans ontzettend bedankt ja. we gaan een uh, stukje muziek van de Rolling Stones It's all over now en dat is op speciaal verzoek van Duitse luisteraars dat zijn Klaus en Inge so. ...met Roy van Buringen. Uh, welkom Roy. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Over de kofferbakverkoop. Vorig jaar is er één of twee kofferbakverkopen Eén. geweest. Eén. Eén. Eén. Eén. Uh, ik ben wel eens kijken. Het was gezellig druk op ja, het, het Gashuisplein. Uh, vandaar de herhaling. Zeker. Het, uh, ja. Toen al in de planning om het gelijk nog een keer te doen. Uh, ja, toen ik al de aanmelding kreeg vorig jaar... Uh, ...dacht ik al van nou dit wordt gewoon volgend jaar een tweede keer. En uh, ik moet ook eerlijk zeggen, nu is het... Uh, Volgend jaar wordt het drie keer. Drie Zo, keer. Ja. dat kun je nu al zeggen. Ja, dat, ja. dat kan ik nu wel zeggen. Ja. Ja. Zo, ja. Dat, ja. dat is uh, een succes. Wanneer is die eigenlijk? Uh, 17 augustus. 17 augustus volgende, volgende, volgende week. week. Uh, zaterdag. Zaterdag, ja. Hoe laat uh, mag men gaan bouwen? Uh, vanaf 8 uh, uur mag men gaan bouwen. En dan beginnen we om 10 uh, uur met uh, verkopen. En hoeveel uh, staan er nu dit ik, jaar? Hetzelfde ik heb aantal uh, 35 plekken. 35. Oh. Ja. En hoeveel aanmeldingen heb je al? Uh, op dit moment uh, heb ik... Uh, Komt de techniek weer. <laughs> heb ik, uh, op dit moment heb ik uh, de helft. De helft. Okay. En, uh, maar ik moet zeggen, altijd de laatste week is de storm lopen en ja, dan zit dan ik dan opeens vol. Ja. Dat is ja. eigenlijk ja. een beetje, uh, uh, ook een beetje zand voor het. Een ja. beetje afwachten ja, en dan, moment. oh shit, ik moet nee. nog. Ja. Ja. Ja. Maar, uh, ja. nou zeg ja. je Hou je zond. daar rekening mee eigenlijk, want... Uh... Uh, vol is vol. Vol is vol inderdaad. En ik heb ook een heel mooi lijstje en ik zit ook, uh, er staat ook echt 1 tot en met 35. Ja. En als nummer 35 erop staat is het is gewoon het klaar. Over, ja. En dan kan ik ja. ook echt niemand meer erbij hebben want nee. het is ook echt helemaal uitgemeten. Want ja. het dus plein, het kan ook niet. je moet het gaspersplein ja. heel goed verdelen. Ik kan gelukkig auto's ook kwijt op de verhoging. Dus mm -hmm. dat, uh, ja. Ja. dat is een plankje neerleggen en uh, dan kunnen ze erop dan, rijden. Ja. Ja. Dus uh, ja, we hebben genoeg plek. En ik ben er ook heel erg blij mee. 35 is, is, mooi, is mooi. een mooi aantal. Maar er zijn het? toch niet alleen Zandvoorters die komen? Of nee, zijn nee, het ook van dat buiten Zandvoort? Dat he? is toch het, ook het ook leuke van ja. het verhaal. Ja. En het gevaarlijke. Ja. En het gevaarlijke. <laughs> ja. Ik, uh, ik uh, heb... Uh, het is altijd... Uh, de, even kijken. Twee, dat is allemaal geluiden. Um, <laughs> alles, <laughs> gebeurt ja, alles gebeurt hier. Alles gebeurt hier. Maar het is zo dat, uh, dat de mensen... Iedereen kan zich aanmelden. Als het maar... Tweedehandse spullen zijn. Nieuwe spullen laat ik ook wel een beetje toe, maar dat moet wel even overlegd worden met, uh, met mij, want je kan niet uh, met heel veel nieuwe spullen nee, staan. dat uh, is ook de bedoeling. Uh, het we ja, ja. ja. over naar de markt? Ja. ja. En dan rij je aan ja. in zijn wieltjes, maar dat, uh, dat is zeker niet de bedoeling. Nee, zeker maar, niet. Maar waar ligt de grens? De grens ja. ligt bij het controleren van. Ja. Ik, uh, het doel is de kofferbakverkoop van tweedehandse spullen vanuit de auto, achterklep open mm -mm. en gaan. Een beetje eromheen, mocht het ook zijn. Uh, ja. ja. Maar de afgelopen jaren is dat, is dat een klein beetje veranderd. Want ik had hem echt als doel. Klep open, eromheen bouwen. Dat is het. Dat is het. Maar de eerste kofferbakverkoop kwamen de tuintafels tevoorschijn oh, ja. En dan gaan ze hun tafeltje nog voor hun auto neerzetten. Nou, en dat mag oh, dus niet meer? Officieel nee. mag, mocht het niet. In de spelregels van vorig jaar. Maar ik ben ook bij andere kofferbakverkopen gaan kijken. En ja. Daar kom je dat overal tegen. Dus ik denk van ja, dan kan ik dat niet anders nee, gaan doen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. maar um, kofferbak verkoop, klep open eruit en een stoel ernaast. Zo is het uiteindelijk heel ja. lang geleden in Amerika een keer begonnen. Ja. Ik heb dat toen ook gezien, het is echt heel prachtig. Maar dan komt er een stoeltje bij, dan komt er een tafeltje bij. Op een gegeven moment zegt iemand, ik neem twee planken en twee schragen mee. heb ja. je ook naartoe wil? Ja. En dan zou jij dus moeten zeggen van het is die keukentafel, maximaal 1,20 meter en twee stoelen klaar. Ja, nee, maar dat is ook nu ook zo. Ik heb ook echt, de eerste keer ik ging er zo in, het uh, idee uh, kwam uh, van uh, Shares Broodjes toen. Van Roy, dat moet jij uh, gaan doen. Ik dacht van ja, kofferbak verkopen. Jongen, jongen, jongen, wat moet ik hier nou weer mee? Ja. Maar. wat moet ik ermee. Ik ging het toch doen. Ja. En uh, want <clears throat> op zich, als je verder ging kijken, was het een heel leuk idee. Is het ook? En ook. Ja. Ook hoe erop gereageerd werd. En dat er ook buiten Zandvoort mensen ook kwamen kijken. Omdat je ook heel veel websites hebt en agenda's buiten Zandvoort. Waar mensen echt op gaan kijken voor ja. een ja, rommelmarkt. Ja. Dat zie je ook heel een in de jaarmarkt. He? Ja, het, ja. Ja, wat, je, wat het gevolg daarvan is. En uh, daarom moet die lijst eindelijk met 35 er ook staan. Um, dat mensen buiten Zandvoort bij jou komen. van Ik heb het gezien, mag ik bij jou erop? Ik kom uit niet uit Zandvoort. Ja. Dus Zandvoorters... Als je mee wilt doen, moet je gewoon Roy bellen, anders ben je te laten. Nee, inderdaad. Maar, maar, maar, maar... Ik heb wel een tactiekje erin. En dat mogen de Zandvoorters ook weten. Ik adverteer altijd eerder in Zandvoort. En dan gaat hij pas naar buiten. Oké, Oh, okay. dus ze hebben. Het al... Ja, dat, ja. Is, dat is wel de tactiek. Maar uh, degene die dus vorig jaar is wees kijken, die, heeft, die gaat jou wel bellen natuurlijk. Natuurlijk. Ja. En mogen mezelf aanspreken om in de e-maillijst te komen voor de koffiebakverkoop op de markt zelf dan schrijf ik een e-mailadres op en dan krijgen ze als we volgend jaar weer de data bekend zijn dan krijgen ze het, zijn, in, ja. dan krijgen ja, het allemaal ja, ja. in hun e-mail. Ja, het is ja, natuurlijk ja. Uh, nu nog leuker omdat er een centraal punt is uh, in de markt. Ja. Het café is weer open dus Gelukkig. Dat wordt, uh, ja daar kan dus nu weer gebruik van worden gemaakt. Ja. En zeker voor evenementen die uh, jij daar organiseert om het café heen, is het er gewoon natuurlijk uh, de opening. Ja, het Gasthuisplein is gewoon een heel mooi evenementenplein. Ik vind het gewoon heel erg jammer, dat, dat zeg ik al jaren, dat het zo weinig benut wordt. Ja. Is en, het, ook... ja, het, het benutten hing natuurlijk een beetje samen met uh, een, een horecagelegenheid. Nee, daar, dat is waar. Maar ik denk als jij... Dus die een die is er nu? Die is er zeker. Dus. Maar ik denk mm -hmm. ook, als jij een evenement organiseert en het Gasthuisplein is een centraal punt, dat dan de mensen wel komen... Is het, zijn het bijvoorbeeld vijf podia's in het dorp en het Gasplein heeft ook een podium, dan, ja, dan wordt het alweer wat lastiger. Ja, ja. ja, ja. ja. ja dat is zo. Ja. Gaan er nog uh, andere dingen gebeuren op het plein? Op dit moment uh, staat er niet heel veel op het plein. Maar ik, uh, toen het wapen open ging, toen uh, kreeg ik de opdracht: Roy, ga jij eens. Uh, ga gewoon even nadenken. Ga jij eens 15 plannen schrijven? Ja. Voor ons, voor het café, maar ook voor het gasten spijn. Maar de deadline was een week en ik moest er 15 schrijven. Dat is wel heel kort. 15 schrijven. Twee per dag per Ja, Dat was een uh, behoorlijke klus. Ik heb het gered. En er zijn ook leuk hele, hele leuke ideeën. Eigenlijk wilde ik het dit jaar al gewoon realiseren. Maar vergunning technisch en uh, het financiële kantje komt er ook nog even aankijken. Ik denk dat het volgend jaar wel... Uh, het, ja? Ja, wel gaat gebeuren. Ja, leuk. Uh, wat jij inderdaad zegt. Als je binnen een week schrijft en je wilt dan ook nog organiseren. Dan, dan haal je jezelf als organisator waarschijnlijk in. Omdat je dat dan... Je wil het, maar het is niet af. Ja. En nu koop je jezelf tijd. Waardoor je, denk ik, volgend jaar een heel mooi seizoen kan neerzetten. Met allerlei leuke dingen. Ja, het, is, ja. het is nu te overzien. En volgend jaar doe je dat gewoon. Ja, en, en ook uh, natuurlijk... Uh, dit jaar moet je natuurlijk al je evenementenkalender bekendmaken. Ja, in november moet, dat, moet, dat, uh, moet het helemaal zijn, zijn. zijn. En dan het gaat ook gebeuren. Ja. En er staan echt heel veel meer leuke dingen oh, op het leuk, programma. Ja. Zoals? Ja. Vertel. Ik, ik ga niet heel veel zeggen. Wat nou, ik, ik, ik, ik, ik, ja. ik in Zandvoort mis. We hebben het Haringhappen bij, bij uh, ja. Calassa. Nee, ja. En we hebben ook, ook nog wat andere. De vismaaltijd. Maar Zandvoort heeft, is een, eigenlijk officieel vissersdorp. Absoluut. Maar we hebben geen vissersfestival. Aha. Ja, dat is de Aha, dat zeker dat ze te doen. organiseren. En dat, ik denk ook echt dat dat gaat komen. Nou, in oktober beginnen we ook met... Uh, in oktober, de herfstvakantie, is er een, uh, is er een uh, evenement ontstaan door de gemeente Zandvoort Die wilde dat jongerenwerk... Of uh, nee, nee, ik zeg het verkeerd. Uh, vrijwilligerswerk onder jongeren. Ja, dat gaat komen. wordt he? gemaakt, ja. die gaat komen. Ja, gaat komen nou, ja. Dus 26 oktober, groot jongerenmanifestatie op het Gassersplein. Ja. En daar gaat echt... Uh, de jongerenwerk Leuk, gepromoot worden. En ja. daar sta ik ook 100% ja, achter. Prima. En ik denk dat dat volgend jaar nog wel een staartje kan krijgen. Om daar iets jaarlijks... In, in ieder geval zo'n evenement terug te krijgen. Een ja, ja, ja, jongerenweek. Ja, ja, ja. Ja, en zeker voor de jongeren hier ja, in Zandvoort is dat, dat hartstikke... Hè, er wordt toch, ze zeggen toch al dat er zo weinig voor ze gedaan wordt. Eigenlijk. Uh, ze zijn er mee bezig op dit moment. Het, het, het ja. festival ja. wil ook vrijwilligers uh, wekken. En we weten allemaal dat als er geen vrijwilligers in Zandvoort zijn, dat het op ongeveer stilstaat. Absoluut. Ja. absoluut ja. Maar je ziet dus ook een soort vergrijzing optreden. Wij niet, want wij hebben natuurlijk de jongste vrijwilliger van uh, ja. Thomas. Ja. Mogen, hier, we mogen trots op zijn, inderdaad. Ja, ja. Maar in veel uh, uh, vrijwillige clubs zie je de vergrijzing toestaan. Dus ja, je moet eigenlijk dat is een, een punt. soort uh, uh, ja. kweekvijver heb, hebben. Ik ergens. heb het wel heel erg druk met mijn eigen evenementen. Maar wat ik ook nog leuk vind, is om te kijken bij andere evenementen. Andere organisaties of vrijwillige organisaties om daar toch ook eens mee te werken met iemand anders en ook te helpen. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is om elkaar vooral te helpen. Ja. En, niet, uh, en de kennis en niet in je, met je de... eigen kringetje. Nee, nee. nee. Daar ben ik ook nee. vrijwilliger bij CFM. Ja. Ik ga volgende week meewerken aan Timmerdorp. Leuk. Ja. Ik kwam die moeten uh, die tegen en ik zeg tegen hem van nou kan ik, heb je nog een plekje? Ik zou heel graag mee willen helpen. Nou, ik ja. ga maar ja. Ik, ik heb me aangemeld. En, uh, er zijn er zat goed, die, uh, die nodig zijn volgende week. Want ik geloof dat er 150 kinderen ja. komen timmeren. <laughs> ja. Dat is een groot succes hè, dat timmerdorp. Ja, ik, ja. Ik, ik, ben je vorig jaar geweest? Ik ben er niet geweest. Ik ken het evenement uit de gemeente Velsen. Die organiseert dat al jaren. Mm -hmm. En toen ik hier kwam wonen, miste ik dat inderdaad. Ja. En twee jaar later kwam kwamen we er. ermee. mee. En ik, ik vind het een geweldig evenement. Ja, ook voor de kinderen. Nou, het is een beetje uh, aan het eind van de schoolvakantie dat er getimmerd gaat worden. En, ja. uh, het, echt, dat is dus wel een echt Zandvoortsevenement, evenement, vind ik. Ja. Want uh, waar geschraafd moet worden voor sponsors, staan ze nu staan ze in de rij in de ja. om uh, voor de Zandvoorts <laughs> kinderen, natuurlijk ja. ook hun eigen kinderen, ja. uh, eisjes te brengen. Uh, hele ja. kisten aan die kant op. <laughs> vind ik top evenement, waarvoor uh, veel respect voor degene die het organiseren. Ja. En ook voor de vrijwilligers, want ja. wat jij zegt, er zijn 150 kinderen, dus je zal heel veel vrijwilligers nodig hebben. Het duurt hele week, hè? Ja, ik geloof vanaf dinsdag als ik het goed heb. Aan, ja. aan dinsdag. Ja, ja. Nou, ja dat dus klopt. Dat ja. is ook uh, ja. goed. En ik vind het heel goed dat jij uh, rondtrekt. want wij spreken elkaar wel eens over dat soort dingetjes. En uh, nou vanavond de markt. Ja, ook nog. Ja, ja. Druk, <lacht> druk, ik druk, heb druk, het ook he? niet hoor. Ik ben <lacht> echt gisteren vandaag en morgen. Um, <lacht> vanavond de, de markt van vanavond. Hoe laat begint ja, hij? Vanaf vijf uur. Vanaf vijf uur. En de muziek ook vanaf vijf uur. Uh, vanaf vijf uur, ja. <lacht> en op het raadhuisplein neem ik aan. Uh, ja, op het Raadheidsplein komt hij weer te staan. Even ietsje anders, krijg, uh, geloof ik gaat hij ietsje schuiner staan. Maar op een betere manier. Oké, okay, okay, nou, ja, we, we zijn ja, ja. zeer benieuwd hoe dat allemaal gaat te plaatsvinden. Ja, eens even kijken. Uh, ja. Mag ik ook vertellen ja. wat er de extra act is? Ja, ik, ik wil dat best wel vertellen. Ja, vertel. We hebben sowieso uh, Mike Danen staan die komt zingen. En uh, daarbij, rond de klok van half negen, negen uur, zal er uh, voor het podium een vuurspuur gekomen. Oh. Dus uh, dat wordt wel heel erg gezellig. En, die vuurspugers gaat ook op twee plekken, nog onbekende plekken, die gaan we nog even bekijken. Want moet je, veiligheid is een gewaarborgde. Ja, ja. Ja. En uh, die, die jongen gaat ook op twee verschillende plekken nog vuurspugen op de oh, markt leuk. zelf. Ja. Dus dat, uh. okay. Nou, dat is wel heel erg leuk. Uh, heel erg gezellig en leuk om ja. dat te doen. Roy, bedankt. Ja, ja. Kan, uh, Aanmelden welkeer... kan trouwens voor de kofferbakverkoop, oh, ja. de kofferbakverkoop uh, ja. op uh, www.onair-defence.nl <laughs> of het telefoonnummer 06 1942 7070 Waar -70. Waarvan achter? Okay, waarvan achter? En je kan het niet zonder vrienden, daarom Guus Meeuwens met vrienden. Inderdaad, dankjewel. Het verder met, uh, met een ander onderwerp en dat heeft ook met vrienden te maken want uh, jij zoekt uh, vrienden die meekomen zingen Ria Winups is ja. aangeschoven ja. welkom, ja, welkom. Je wel. uh, vrienden en zangers jullie ja, hebben mannen zangers. nodig Man Man mannelijke Man Man zangers ja. Ja. ik ben uh, Ria is, is, is, uh, um, ik zit daar wel eens naar te kijken naar dat koor en dan ja. zie toch een heleboel mannen ja maar niet genoeg is het speciaal voor dit, dit, dit, ja. dit, dit stuk, ja. hè? Wat, ja. wat ze gaan uitvoeren? Hè? Ja, we het gaan dus het uh, requiem van Vauw Re. Dan gaan we lekker door. <lacht> er gebeurt hier van alles, Oh Oké, okay, dat uit. kan <lacht> allemaal. Ja, het is een uh, uitvoering van uh, Vauw dus ja. het requiem. Ja. En dat willen we uit gaan voeren op uh, 3 november. Ja. Uh, het is een initiatief eigenlijk van de organist Paul Waerts en onze dirigente Hedwig Jurijus. Nu is het zo dat uh, we hebben diverse brieven uitgestuurd naar koren in de regio. En we hebben aanmeldingen gekregen 56 dames. Oh. En in totaal acht mannen. Nou, dat is natuurlijk erg weinig. Verhoudingsgewijs is het heel weinig. He? <laughs> heel weinig. Ja, en als je een gemeend koor hebt, is het zo mooi als je die mannenstemmen ja. ertussen ja. hoort. Ja. He? Maar um, Zandvoort heeft heel veel zangers. Ja. Uh, is het de bedoeling dat de mannen die zich aanmelden zich verplichten om in het Agatha-akkoord te blijven zitten? Nee, nee, nee. Of Mogen nee. ze eenmalig meezingen voor dit stuk? Eenmalig, en dat is ook een binnenkomen, hè? Ja, maar goed, dat, uh, dat is een binnenkomen, maar dat weet men ook wel. Het is niet de bedoeling dat wij uh, de mannen. Nee, 150 mannen horen. Een... Het zou leuk zijn, ja. Ja. Het zou leuk zijn als je als, als er een hoop mannen. Ja, waren. als een paar blijven hangen. Hangen, ja. Ja, ja. Nee, maar het is echt de bedoeling voor deze uitvoering. Ja, en hoeveel mannen zijn er nodig? Maak je maakt mogelijk. Niet uit, zoveel mogelijk. Ja. ja, zoveel mogelijk. En we beginnen op 22 augustus met de, met de, uh, met de repetitie. En ja. dat is van half acht tot negen uur. En dan kunnen ze een aflopen kopje koffie drinken. En dan gaan wij als koorleden van de Agata. Gaan wij dus verder met ons repertoire voor de zondag? Ja. Dus. Uh, het, het, het, het, de repetitie is in de kerk? Ja. Dus als men mee wil doen. kunnen ze naar de, de Agata Kerk, de kerk ja. komen. En dan uh, ja. zeggen van nou, ik wil meezien. Ja. Ze moeten dan wel 5 euro meenemen. Want het kost. Uh, uh, het partituur kost 5 euro ja, okay. per persoon. Oh, okay, ja. ja maar dat is dan meteen eigendom van hun. Oké. Okay. Ze dus ja. kunnen ze later nog eens. Uh, nou ja, als ze willen. Ja, ja, of ja. wat dan ook. Ja. Ja. De, de oproep heeft ook in de krant gestaan, hè? Ja. Is daarop gereageerd, verder? Nee. Nee. nee. En... Dus bij deze wil ik vragen of je bij de koor wil komen. Nou, dat, <laughs> dat kan je beter niet doen. <laughs> Er is een superbekende bekende uh, zanger in Zandvoort, die probeert mij ook te strikken voor een koor. Maar als ik één liedje gezongen heb, ben ik eigenlijk al klaar. Want heb je geen goede heen. stem? Je hebt nee. een goede stem toch nee. wel? Nee. Ja, ja, ja, we, ten... we, ja, het hele koor neemt je op, hè? Ja. Als stem. Ja. Ja. Ik, ik kan je vertellen dat ik uh, met dezelfde bekende zanger uh, <laughs> jaren geleden, en met nog wat Zandvoortse jongelui, uh, uh, er was een jeugdkoor in de mm -hmm. kerk, en uh, Dat was dus verdeeld, ik weet niet hoe dat heet, allerlei verschillende stemmen. En die stonden hier, die stonden daar. Die ja, ja, klopt. Hebben we nog hoor. Ja, en ik, ik ging dus van groepje naar groepje. Dus op een gegeven moment ben ik er maar mee opgehouden. Want ik het er ook niet meer. Dus ben, met mij word je niet rijker. Nee, Was echt jammer. niet. Ja, die dat, is, dat is hartstikke jammer. Want nog ik nog heb eens? wel een tip. Vergaat. Ben eens vragen. Ja. <lacht> ja, zie je. <lacht> ja. We, hebben, niet geluk, het, niet we <lacht> hebben nu wel een, uh, een bariton. Uh -huh. Jan-Peter verstegen. Ja, die is ook in de groep blijven. Hoor. ja, ja. ja. <lacht> En we hebben een sopraan, dat is Elise Keep. Dus daar zijn we al ontzettend blij mee. Dus twee, twee hoofdstukken, hè? Ja, ja, ja, geweldig. Adem. Ja, er is nog tijd, hè? Het is 3 november is de uitvoering. Is de uitvoering. Ja, dus ja. het is nu ja, dus twee, het eind moet... deze maand beginnen we. Dus ja, mannen, hè? Ja. kom. Ja. Zou ik zeggen. Want ja, je hoogmaals... wordt van zingen, word je blij. Ja, ja dat is zeg waar. ik altijd. Ja. Is... Je vergeet alles. Ja. Ja. En uh, je zing, bent alleen ja, maar met. Het is heel goed uh, ja, is een mensen in de dag. En ook, ook gezond ja. voor de luchtwegen. Gezond, ja. Ja. Ja. Ja. Is het een idee om uh, uh, um, bij andere koren aan te kloppen? Hebben we gedaan. We hebben alle koren aangeschreven. Alle hè? koren? Ja. Maar alle koren aangeschreven, ook hier in de regio. Ook. Maar ja, dames. Maar geen man? Weinig. Ja, ja. Zijn er, uh, omdat je uh, aanhaalt dat er veel meer dames melden als mannen. Zijn er mannenkoor in de regio? Ja, hier. Nou, in de regio... Nou ja, Halen, ja dat, dat weet ik niet eigenlijk. Maar we hebben dus uh, de, de kerken aangeschreven die aangesloten zijn bij Hè? ons. Hier. We hebben ook eigenlijk van de mannen niks gehoord. Ja, jammer. Blijven uh, oproepen denk ik dan toch maar ja. uh, via de krant. Of ja. uh, dat we het de, op de radio en, nog en steeds radio elke week bij ons, wij, uh, dus, bij ons mannen steeds... Mannen, verzamelt u ja? en kom ja. aanstaande ja. ja. dinsdag. Of, of het is dinsdag. Op een, nee, het is op een donderdag Op een hè? donderdag. Elke donderdag vanaf 22 augustus om half acht tot negen uur. Welkom in de Agatha-Kerk om het eerste stuk mee te zingen Juist. voor de uitvoering. Ik denk dat het in het begin nog even moeilijk en rommelig zal zijn voordat je de stemmen dat een juist, beetje gevormd zet. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, dat is um, zo. Als mannen geïnteresseerd zijn, kunnen ze dan ergens naartoe bellen of moeten ze gewoon langskomen? Nou, ze kunnen natuurlijk zich aanmelden 22 augustus. Maar ze kunnen zich ook aanmelden bij Herma Bluis. Herma Bluis is de secretaris van ons koor. En dan um, halen staat 20. En Herma Bluijs staat ook in het telefoonboek. Dus als je, ja. je uh, wil aangeven om mee te zingen, dan kan je gewoon le lekker bellen. Ja. En anders kom je de 22e ja. naar de kerk. Ja, en hebben, krijgen ze geen gehoor bij Herma, kunnen ze dat bij mij doen. Okay. Ria Winups. Okay. Ria, bedankt voor de komst. Ik hoop voor je dat er uh, een aantal heel mannen zich gaan, mannen. gaan melden. Heel, ja. heel veel mannen. Ja. Ja. Dan... Weet jij nog niet een paar, bent? <laughs> Ik weet wel een paar mannen, maar die wil je ook niet in die kerk hebben. <laughs> jammer, jammer. Misschien komen ze nog en ik hoop ook voor dat goed ze komen, komen want het, het maakt het stuk volledig. Ja, dat is het gewoon. Is het is zo'n prachtig, zo ja. prachtig stuk. Ja, ja, ja. ja, bedankt. Graag gedaan. Dankjewel, het, succes. De en ja. deze tijd dat het stuk gezongen wordt, ja. moet je zeker nog een keer uh, komen vertellen hoe het allemaal gelopen is. Ja. Ja. En of het klopt. Maar kom dan, als je niet kan zingen, kom dan wel luisteren. Dat is wat anders. <laughs> ja, dankjewel. ja, dankjewel. We gaan we weer een stukje muziek draaien en Dominique. Dankjewel. I'll okay. you Dat we wat tijd over hebben, gaan we straks nog een muziekje draaien, maar uh, ik ga in ieder geval even vertellen wat wij na het nieuws gaan doen. Wij gaan om tien over tien met Ruud Klok praten over de zeemijl van Bloemendaal, die waarschijnlijk morgen gezommen gaat worden. Daarna praten we met uh, de Helios Kampeervereniging, want die bestaat 75 jaar en Leo Dijkstra is daar de voorzitter van. En dan komt er een, een nieuw element aan de Vierdaagse en ik hou nog even uh, wat het is. En daar komt Ankie Miesbeek over vertellen. Dus blijf gezellig luisteren. Mocht je radio willen komen kijken, dan kan dat in Hotel Hoogland. Waar uiteraard lekker koffie is en alles wat je wil hebben. Uh, wij zien elkaar terug na het volgende uur. En we draaien nog een klein stukje muziek. Tot straks. <tied>